Toch nou maar, mevrouw Stissie. Spijt ik kan het niet helpen. Ik ben zo gezocht. Begrijpelijk, begrijpelijk, mevrouw Stees. Meestal neem ik een andere weg naar huis, maar omdat het zo regende... ...wilde ik een stuk afsnijden. Ik kon gewoon niet met die andere agent mee. Het was net iets te veel voor me. Het komt allemaal best in orde. Hij zoekt het wel uit. Oh, daar is hij al. Ik en? haal het deksel even uit de achterbak. Jij kan beter terug naar het bureau. Ja. He, he, Wat je toch doet hè? Ja, jawel, mevrouw. Schedelbreuk. Ja, ja, ja, ja, ja, ik kom. wil ja. je ik ben agent Hotjes. Ja, waar heeft dat niet staan? Kom weer. Ja. Ja. Neemt u me niet kwalijk dat ik u wakker opgemaakt, meneer? Ja. Ik, ik sliep niet. Het enige wat ik doe is mijn hart dat mijn longen hoesten. Jij bent geloof ik niet, hoor. Jawel, meneer. Vorige week overgeplaatst. Hou op met dat meneer. Hotjes. Ja, meneer. Uh, ja, neemt u me niet kwalijk, meneer, maar het is... Ja, je vindt wat... dat ik de een oude vent, oh. nou, Hotjes. Zo voel ik me ook. Oh. Ja. Zeg maar alle wat er aan de hand is. Dan kan ik tenminste weer naar mijn bed. We hebben u nodig op het bureau. We hebben u geprobeerd te bellen. Ik heb de haak eraf. Omdat ik bang was dat een of ander idioot van het bureau tussen zijn hoofd zou halen mij op te bellen. Ik moet rust hebben. je? Maar het is erg belangrijk. Ja, dat zal me een zorg zijn. Ik heb ziektevol of. Zeg dat maar tegen inspecteur Adams. met de complimenten. Ik het. gestuurd door inspecteur Adams. Die is er niet. Wat? Die is vanmiddag achter zijn bureau in elkaar geklapt. Acute blinde darm. Hij wordt vannacht geopereerd. Blinde darm? Ja, Goeie vriend, wil jij er een gewoonte van maken om mij het goede nieuws altijd eerst te vertellen? Dat is een tip. Blinde darm. Ik heb gehoord dat dat bijzonder pijnlijk kan zijn. Dit bericht doet mij meer goed dan welk medicijn ook, Hodges. Het bureau lijkt mij plotseling een paradijs. Uh, wie heeft je dan gestuurd? Hoofdinspecteur Lawrence. Oké. Okay. Ik, uh, ik schiet een broek aan, neem een medicijnen mee. Uh, weet je ook wat er aan de hand is? Jawel, uh, brigadier, ja, ze hebben het lijk van een man gevonden. Schedelbreuk. Politiebureau Manningford. Tot nu toe nog niet, meneer. Maar nou, misschien dat we morgen meer nieuws hebben. Goedenavond. <tie> nou, nou, brigadier D. Je moet zeker naar de ziekenzaal. Tweede deur recht. Ziekenzaal, lijkhuizen je bedoelen. Ik moet bij de hoofdinspecteur zijn. Oké. Okay. Maar hoofdinspecteur Lawrence. Ja, ik wacht. <laughs> Heeft u het slechte nieuws al gehoord, Brigadier, over inspecteur Adams? Slecht nieuws. Je gaat me toch zeker niet vertellen dat hij weer beter is, hè? <laughs> ja, hoofdinspecteur Lawrence. Uh, Brigadier D is hier. Ja, meneer. U kunt binnenkomen, brigadier. Goed. Uh, Hodges, hier op me wachten. Sir, waarom is hij zo de pest aan inspecteur Adams? Laat ik het zo zeggen. Inspecteur Adams tolereert geen slapheid, luiheid of ongeschiktheid. Uh -huh. Is dat een bevredigend antwoord op je vraag? Kom binnen, D. Ga zitten. Ga zitten. Yeah, sorry dat we je terug moesten halen, maar we zijn in alle staatheid. Personeel. Jij hebt toch alleen maar de lichte verkoudheid, Bronchitis, meneer. En ik heb het nog... Het is natuurlijk niet zo ernstig als een blinde daar, maar toch, eh... Uh, zeg uh, het mee? Oh, nee, dankjewel. <coughs> ja, is dat er ook eigenlijk wel goed voor je? Vast niet. Maar met dit weer, met mijn gezondheidstoestand... door de stromende regen, lijkt me nog ongezonder. Ja, en het weer kan ik niets veranderen, hè? Jij gaat het volgende jaar met pensioen, is het niet? Ja, ja. Nee. Ik heb jouw personaal juist bekeken. Ik kan niet zeggen dat je een geweldige carrière hebt gemaakt. Ik hoop niet dat u me uit mijn bed hebt laten halen om me op mijn tekortkomingen te wijzen. Je kent je eigen tekortkomingen, Dave. Nee. Als ik iemand anders had gehad, had ik jou wel in je laten liggen. Maar met Adams in het ziekenhuis ik kon niet anders. Jij gaat naar Priestley Gardens 17. Daar wacht Fox Tango 3 op je. Ze hebben een vent gevonden met een schedelbreuk. Zullen jullie daar verder inlichten? Ja, nee. En neem ootjes mee. Het was een dienst, maar ik zie wel iets in hem. Probeer me van te weerhouden jouw slechte eigenschappen over te nemen. Zeker, meneer. Jij bent bijna je pensioen, d'r, verknoei de jongen niet. Niet te hard, mee, jongen, niet te hard. <lacht> Ik sterf liever in bed en bronchitis dan bij een auto-ongeluk. Dit is mijn eerste moordzaak, Brigadeer. Ja, het lijkt loopt niet weg. Wie weet is het misschien helemaal geen moord. Maar het is moord, een zieke man erop uit te sturen, deed honden weer, die bijna met pensioen gaat. <lacht> U bent al een mooi poosje bij de politie, hè, 32 jaar. Mag ik een persoonlijke uh, vraag stellen? Omdat ik niet verder ben gekomen dan Brigadier. Ja. Ik voel me gevlaagd dat je me dat vraagt. Meestal <laughs> is men verbaasd dat ik het nog zo ver gebracht heb. Ik ben namelijk geen goed politieman. Een aardige kerel, vriendje van iedereen. Maar geen goed politieman. <laughs> Vroeger was ik ambitieus, net zoals jij. En ik zit te kwijt bij de gedachte aan een gecompliceerde moordzaak. Ze dachten allemaal dat ik promotie zou maken, maar het lukte niet. Ik was niet actief genoeg, geloof ik. Alles ging te veel moeite te kosten. om een bruut zijn, zoals inspecteur Adams, om door te gaan. Ja, huis, zo ben ik niet. Kijk, daar is brigadier. Twee kerels die zich een beetje verdacht ophouden bij de supermarkt. Je moet niet alles tegelijk willen. Je hebt nou je moord, hè. Wil je nou nog meer? Werk rijden. We moeten we er niet even naartoe? Je stroom in de regen, ik dank je feestelijk. Heb je iemand anders ook eens een kans? Hier, hier, hier naar links. Daar moet het zijn. Dat is Fox of Tango 3. Ah, wacht nog maar. Hij komt wel naar ons toe. Zeg ik het niet? Oh, Joe. Eh, Brigadier, wat een weer, hè zeg, ik dacht dat hij met bronchitis in bed lag. Nee, ik heb dienst met bronchitis. Hodges, mijn voornaam weet ik niet. John. Oh, oh. Dat is Joe Turner, zijn wijk. Zo, maak je. Zeg, uh, Joe, we zagen net twee kerels wat verdachte rondscharrelen... bij die supermarkt daar in de, in de Hoogstraat. Is dat waar, chef? Wel, nee. <coughs> hij is nog nieuw, zit overal meteen bovenop. Ze schuilde voor de regen. Nou, is het ermee. Was je maat? Oh, die is bij het lijk. Daarom de hoek. Liever hij dan ik in dit weer. Heb je al gegevens? De man heet James Edward Laken, ongeveer 36, 37 jaar. <lacht> Noteer het even, hartjes. Ja, dat Oké, ga verder, Joe. Hij was chemicus. Hij werkte op het landbouwonderzoekcentrum bij Timberley. Het landbouwonderzoekcentrum. Hmm. ...waar dat meisje vorige maand vermoord is? Ja, ja daar. Zeker in mevrouw Stacy belde ook. Uh, goed, goed, goed, goed. Waar woont hij? Hier, Priestley Gardens uh, 17. Woont hij in dat huis daar? Ja, chef. Het lijk werd achter het huis gevonden. En waarom zitten we dan hier in de kou? <coughs> en niet in dat huis waar het droog is... Ja. ...waar we waarschijnlijk een pot thee kunnen zetten. We kunnen er niet in, chef. Er is niemand, hij woont alleen. Had hij geen sleutel bij zich? Een hele bos, maar niet één die op de voordeur paste. Wie vond het lijk? Zoals ik al zei, en zekere mevrouw Stacy. Ze woont om de hoek. Nam een kortere weg naar huis omdat het regende en uh, viel toen zo wat bijna over. Hem. Hmm, hoe laat was dat? Half elf geweest? We kregen het telefoontje door om tien uh, uur. 37. Oh ja, ik heb gezegd dat u nog lang zou komen om haar te ondervragen. Oh, mooi. Ik wed dat we wel een kop thee van haar krijgen. Maar, maar, maar laten we eerst nog eens gaan kijken bij het lijken voor de goede gang van zaken. Uh, Joe, jij kunt beter hier blijven. De, is de dokter al geweest? Ja, die is onderweg. Hmm. Zou ik zou er ook wel niet haasten met dit rot weer. Vooruit, Hartjes. <lacht> Laten we mij verkouden, Dit is een flinke opdonder geven. Ah, daar heb je hem. Hé, hey, George. Hé, hey, wie is dat? Oh, oh ben u het, de brigadier D. Ja, natuurlijk ben ik het. Ik denk toch zeker niet dat ze in dit honden weer een of andere hoge Pieter op afsturen. Dit is uh, Johnny Hodges, Hodges, uh, George Grover. Mijn een naam. Hodges. Heb je het uh, van inspecteur Adams gehoord, George? Ja, ja. Pech gehad, hè? Hm, voor mij had hij de pest mogen hebben. Uh, zeg, verberg jij iets voor mij, Grover. Wat nee? heb jij daar onder dat zeil? Het lijk, brigadier. Nou, moet je toch zijn, kunnen we net zo goed even kijken. Ooit een lijk gezien, Hodges? Nee, nee, nee, nee. Nou, je stond ook te popelen om hier naartoe te gaan. Was het de moeite waard? <coughs> uh, uh, George, dat staat boven een raam op. Ja, dat was wel ook al opgevallen, brigadier. Voelen ze de zakken, Hodges, of je een sleutel kunt vinden? Heb ik al naar gekeken, is er niet. Ja, maar Hodges is nieuw en beter met de tijd dan jij. Uh, ga je maar huh? door, jongen. Hij zou je niet bijten, George. Ja, heb gezien. jij die vuilnisbak verschoven? Nee, nee, die stond zo toen we hier aankwamen. Iemand heeft hem verschoven. Kijk, je kunt de sporen zien. Ik geloof dat ik dit geval al opgelost heb. Oh ja? Al iets gevonden? Nee, meneer. Uh, dit is alles wat we bij het lichaam vonden, chef. Sleutelring. Maar niet één die op de voordeur past. Uh, probeer het zelf als u wilt. Uh, ik geloof op je woord. Je hebt een eerlijk gezicht. Nee, neem jij de sleutels, Swadges? Uh, tussen twee haakjes, heren. Neem me niet kwalijk, maar ik moet jullie teleurstellen. Het is geen moord. Oh nee? Nee. Ah! Daar is de dokter al. Hier, dokter! Ja, wat een nacht. Ze rekenen erop dat het tot morgenochtend zo zal blijven. Hier is uw patiënt. Ja, kan, kan ik een beetje licht krijgen? Hè? Je zaklantaarn, Hodges. Zo goed, dokter? Ja. Nou, hij is dood. Ja, hoe lang al? Ja, ik ga het niet op de minuut nauwkeurig zeggen. Het komt er niet op een seconde of vijf, zes aan. On... Ongeveer twee uur. Misschien iets meer. Dat betekent dat hij ongeveer om een uur of half tien, tien uur gestorven is. is. knap, denk ik, jongen. Wat is de doodsoorzaak, dokter? Oh, kijk eens naar zijn hoofd. Schedelbreuk. Ziet u dat open raam daar? Ja. We nou eens dat hij daardoor probeerde naar binnen te klimmen. en Toen naar beneden viel, zou dat kunnen nog niet. Een inbreker? Nee, hij woont hier. Hm. Volgens mij... Vergat hij zijn sleutel, probeerde door het raam naar binnen te komen. Hij versleept de vuilnisbak, gaat erop staan, klautert tegen de regenpijp omhoog, glijdt uit en komt iets vlugger beneden dan hij naar boven ging. Hij valt met zijn hoofd op het beton. Ja, zo zou het gebeurd kunnen zijn, brigadier. Dood door ongeval. En daarvoor moeten wij door dit rot weer. Helemaal voor Hotjes dat het geen moord is. We hadden u er niet op buiten mogen sturen met zo'n verkoudheid. <tie> gaat er niemand anders? Ja, je hoort in uw bed, trouwens ik ook. Morgen krijgt u het rapport. Wel welterusten. Ja, welterusten, Doc. En bedankt, hè. Gooi je hetzelfde maar weer overheen, Zoards. Nee. Het heeft geen zin dat hij net zo nat wordt als wij. En uh, wat doen we met die vrouw die het lijkt vond? die gaat u er nog onder vragen? Nou, dat denk ik niet. Nat en koud, ik smeer hem naar huis. Zorg jij dat je een verklaring van haar krijgt, George. Voor u nou, de brigadier. Probeer te weten te komen van de buur of die al eens eerder zijn sleutel vergeten heeft. Door het raam. Kom. Oh, uh, um... eh... Ja. Er moet iemand zijn die het doorgeeft aan de familie, George. Eh? Eh? Uh, jij hebt een sympathieke uiterlijk. Eh? Eh. Oké, okay, brigadier. Ik zal de zaak wel afronden. Boys. Daar heb je de ambulance al. <laughs> Vooruit, Hodges. Breng mij dan weer naar mijn huis. Morgen maken we een rapport op. Morgen, D. Nee. Ja, morgen, meneer. Zo. Vertel eens, Wat is er gisteravond gebeurd? Behalve dat we drijven nat zijn geworden, is de zaak volledig opgelost, meneer. Dood de ongeval. Hij vergat zijn sleutel, probeerde door het raam aan de achterkant naar binnen te klimmen... ...greed uit, viel met zijn hoofd op beton. Heb je je rapport maar klaar? Ik ja, ben ermee bezig, meneer. Goed gedaan, D. Je ziet maar weer waar je werkelijk toe in staat bent, hè. Als je je schouders er maar onder zet. Ik wil je rapport graag zo spoedig mogelijk op mijn bureau. maak het nu meteen af, meneer. Ja. En hou je basille bij je, D. Er ja, ja. zijn al genoeg zieken. Hoi, goedjes. Goedemorgen, meneer. Ah. Je bent net op tijd om het rapport uit te tikken. Ik was net begonnen. Ik was van plan even in de kantine te gaan kijken of de verdachte figuur rondhangt. <totstuk> ik, uh, ik dacht dat u dit misschien wel even wilde zien, meneer. Je bent er niet verkouden? hè? Oh, nee. Het begin van een verkoudheid. Doe me een plezier. Probeer niet hoe ze meer de baas te wijzen. Wat is dat? Uh, dit is het rapport van de dokter. Uh, maar overgebeld. ik uh, nou, uh, het maar in het dossier. U wilt het niet lezen? Nee, niet voor het ontbijt, dankjewel. Wat heb je nog meer? De lijst van wat hij droeg. Ze houden zijn kleren in het lijkenhuis. We zien. Uh. Uh. Uh. Uh. Oh ja, zo toen hebben we de buur geïnformeerd. Die zeggen dat leken hem vaker naar binnen klom... is die zijn sleutel vergeten had. <tus> dat dus is dus opgelost. Ik hebt gisteravond een meester in het vak aan het werk gezien, mijn jongen. Uh, uh, uh. Hallo? Er moet een vergissing zijn. Wat, brigadier? We hebben maar één schoen opgeschreven. Kunnen die idioten niet tellen? Ik ben met de lijkschouwer alles nagegaan en die zegt dat er maar één schoen aan het lichaam zat toen ze het binnenbrachten. Dan moet hij van zijn voet zijn gevallen in de ambulance. De mannen van de ambulance zeiden ook dat er maar één schoen aan het lichaam zat toen ze het ophaalden: de linkerschoen. Ja. Waarom hebben ze dat dan niet meteen gezegd? Ze dachten dat we dat zelf ook wel gezien zouden hebben. Ja, begrijpen ze dat niet, verdomme, dat we belangrijke dingen te doen hebben... ...dan het tellen van een aantal schoenen en een lijk. Ja, nou ik daaraan denk. Zijn rechterbeen lag dubbel onder zijn lichaam. Weet u dat er gisteravond is ingebroken bij de supermarkt? Hodges, ik heb al genoeg aan mijn kop, hè. Gedonder. Die, die schoen moet afgevallen zijn toen hij uit het raam viel. Het huh. is maar goed dat ik het op tijd heb gemerkt. Hè? Waar ze allemaal van katoen gegeven hebben. Huh. Vroeg een kopje thee in de kantine. en moest er maar eens terug gaan om die schoen te zoeken. Geen schoen te vinden, brigadier. <tie> oh, ik heb in die garage gekeken, maar zijn auto ligt hier ook in. De baas zal er zelf achteraan moeten. Bij hem moeten de lijken altijd keurig afgeleverd worden. Regineer, zou hij niet uit het raam gesprongen kunnen zijn? Hoe bedoel je? Nou, ja, Zelfmoord. In plaats van naar binnen te klimmen is hij eruit gesprongen. Huh? Je pleegt toch geen zelfmoord vanuit het raam de eerste verdieping, dat is niet hoog genoeg. Toch is het een mogelijkheid en die moesten we maar eens nader onderzoeken. Ik heb het idee dat hij gesprongen is en dat we zijn schoen boven in zijn kamer zullen vinden. Ik hou me aan jou vast, hoortjes. Laten we maar weer eens gaan kijken. Hoe komen we daar naar binnen, brigadier? Zal ik even door het raam klimmen? Nee, nee, nee. nee. Alsjeblieft. Stel je voor dat de geschiedenis zich herhaalt. Hé, hey, laten we naar de voordeur lopen. Dan zal ik een van mijn speciale sleutels proberen. Nee. Dan moeten we een andere sleutelbos hebben. Maar die ligt op mijn bureau. Wat doe jij daar? Ik kijk onder de deur, mat. Soms leggen de mensen hun reservesleutel daar wel neer. Jongen, gebruik nou toch je hersens alsjeblieft. Als die een reservesleutel had, dan... Mag ik het proberen, Brigadeer? Als jij ook maar enig respect voor mijn gevoelens op kon brengen, dan zou je hem weggegooid hebben. Ga ja. het proberen, maar... Uh, wat zou ik graag op een mooie, schone ziekenzaal liggen voor een blinde darmoperatie. <lacht> Na uw agent, zien of we die schoen kunnen vinden. Nee, nee, nee, hier is hij ook niet, Brigadier. <lacht> Een schoen, een schoen, mijn koninkrijk voor een schoen. ik oh. nu van de baan. Hij heeft niet gesprongen, Brieger, hier. Het raam is niet ver genoeg open. Als jij die schoen gevonden had, had ik het wat verder voor je open gedaan, jongen. Je kunt dit soort zaken vaak versnellen als je een beetje aan de oplossing meewerkt. Je <kwijden> ja. zin om mee te oosten. Nou, nee, dank u wel, Brigadier. Ja. Oh. Zeddel te veel, Schroen te weinig. Wat een afreizelijk bang. Als het geen ongeluk en ook geen zelfmoord is. Dat meisje. U zei dat er een meisje vermoord was op het Landbouwonderzoekscentrum. Hetzelfde bedrijf waar Leken werkte. Verdomd. Ongeveer een maand geleden. Ze hebben een lijk in het park tussen de bosjes gevonden. Een of andere maniak had er de schedel in geslagen. Werd ze aangevallen? Nee, ook niet beroofd of verkracht. Zelfs inspecteur Adams wist daar geen raad mee. Wat voor functie had ze daar in het centrum? Eh, uh, laboranten. En leek een waschemicus. Jongens, gaan nou uit. Hoe wil je in godsnaam die twee zaken met elkaar in verband brengen? De oorzaak van Lekens dood was schedelbreuk. Omdat hij uit het raam viel, ja. Met maar één schoen aan. Ja, wat vind jij dan dat we moeten doen? Het zou geen kwaad kunnen als we even naar het onderzoekscentrum gingen... om daar enkele vragen te gaan stellen. Oké, okay, daar gaan we weer. Wil dokter Kendrick zich even bij het Centraal Laboratorium melden, alstublieft? Dr. Kendrick, wilt u zich melden bij het Centraal Laboratorium? Moeten we nog langer wachten, je vrouw. Meneer Smith komt zo bij u. Wie is deze meneer Smith? De directeur. Ja, maar we willen alleen maar wat rondkijken, zo hier en daar wat vragen stellen. Het gaat niet om wat u wilt, brigadier. Het is de vraag wat meneer Smith u toestaat om te doen. Hm. Ik geloof dat ze het wel aardig vinden. Het is behoorlijk streng beveiligd hier, vind je over, brigadier. De wakers bij het hek. Hoge-elektrisch beveiligde hekken. Zelfs de landbouw heeft ze geheimen. Er zit geld in de mest, zei de boer, toen zijn paard zijn portefeuille opvat. Denk jij dat ik van die meneer Smith zou mogen ronken? Mevrouw Beach, de heren kunnen komen. Ja, meneer. Meneer Smith kan u nu ontvangen. Deze kant uit, alsjeblieft. Laat ze plaats nemen. U kunt gaan zitten. Oh, eh, dank u. Zal ik koffie gaan halen, meneer Smith? Breng het bij maar als ze we weg zijn. Jammer. En neem de post mee. Boven op de dossierkast, achter de deur. Oh, ja, uh, Onze excuus is dat we zo onverwachts komen binnenwaaien, meneer Smith. Ik ben nog niet klaar. Huh, niet waarlijk. Meneer Jordan. Ja, meneer Spes? Kijkt u even mee naar de resultaten van uw proef? Op pagina 9. Uh, ja, meneer Spes? Bent u niet een beetje nonchalant geweest met uw de decimale punten? Oh, uh, spijt meneer, de piste... Er wordt van u verwacht dat u het werk van de typiste nakijkt? Uh, ja, meneer, ik zal het meteen doen. Waarom een brigadier? Wat bedoelt u? Ik heb meestal te doen met inspecteur Adams. Die is ziek, meneer, met de darm. Oh. Goed, brigadier. Wat kan ik voor u doen? Het gaat hier om een van uw medewerkers, meneer. James Edward Laken. Kent u? Zeker. Hij werkt onder dokter Kendrick op de afdeling voor onderzoek. Een moment, ik zal zijn dossier pakken. Ik moet even opzij gaan met de stoelagent. Dan kan ik bij de dossierkast. Oh, eh, neemt u niet kwalijk, meneer. Dank u. Nu. Nee. Wat wilt u weten en waarom? Hij is dood, meneer. Dood? Gisteravond laat werd hij onder het raam aan de achterkant van zijn flat gevonden. Schedelbreuk. Een ongeluk? Mogelijk. Ja, het lag wel voor de hand. De keren dat hij zijn sleutel vergeten was en naar binnen moest klimmen... Ik vroeg me af, meneer. Wees alsjeblieft stil. Ik ben aan het denken. Ja, meneer. Juffrouw H., Lekin zal niet meer komen. We doen het schriftelijk werk later wel. Maar neem intussen contact op met het hoofd van het lab en laat Davidson tegen de dokter Kendrick zeggen dat hij het werk van Leken onmiddellijk moet overnemen. Ja, meneer. Het is afschuwelijk. We zijn al achter op ons schema. U bent niet erg onder de indruk van de dood van een van uw medewerkers? Dat is een beledigende opmerking, agent. Ik ben er erg van onder de indruk. Laat de mijn secretaresse weten wanneer de begrafenis plaatsvindt. Zoals het hoort zullen wij er zijn. We hebben een post voor dit soort dingen. Dezelfde posten die u gebruikte toen het meisje werd vermoord, nee. Mary Kent? Is er overeenkomst tussen die twee zaken? We hoopten dat u dat ons zou kunnen vertellen. Wie van u leidt de ondervraging, brigadier? U of uw agent? Ik, meneer. <coughs> Wat ja. voor soort werk deed Mary Kent hier? Dat staat allemaal in het rapport. Jammer genoeg heb ik dat niet bij me. Ze was assistente van het laboratorium, klasse A. Mm, juist, meneer. Maar wat ik eigenlijk bedoel was. bij welke proeven was ze precies betrokken? Dat kan ik u niet zeggen. Dat moet u toch weten, meneer? Natuurlijk. Maar ik ben niet van plan u dat te vertellen. Ik weet zeker dat zelfs brigadiers gehoord hebben van ambtsgeheimen. Ja, meneer. Ja. <coughs> Wij hebben onze meerdere hierover vaak horen praten. Wat heeft het ambtsgeheim te maken met het landbouwonderzoekcentrum, meneer Smith? U heeft nogal wat babbels, meneer de agent. Wat gebeurt daar in godsnaam? Ja, het spijt me, meneer Spit, maar het is belangrijk. Ik probeer hem tegen te houden. Het heer. is goed, mevrouw Peets, ik dank u wel. <coughs> wat is er aan de hand, dokter Kendrick? Ja, ze zei maar dat u bezig was, maar het is zeer belangrijk. Neemt u me niet kwalijk, heren. Leken is vanmorgen niet komen opdagen. Hoe kan ik de proeven doen zonder hem? Daar is al voor gezorgd. Ik heb Davidson overgeplaatst naar jouw afdeling. Hij zal daar nu wel op je zitten wachten. Ik wil Davidson niet. Ik wil leken. Ik ben bang dat dat niet kan. Er is een ongeluk gebeurd. Een ongeluk? Hij is dood. Dood? Lekin dood? Nee. Maar... Ik zag het trouwens al aankomen sinds hij die gele sportwagen gekocht heeft. Hij rijdt veel te hard. Veel te hard. Het was geen autoongeluk, dokter Kendrick. Wie bent u? Zij zijn van de politie. En waren net van plan weg te gaan. Wij denken dat hij vermoord werd. Net zoals dat arme meisje. Er is iemand die niet wil dat ik klaarkom met mijn proeven, Mr. Smith. Anzin, werkt de Mary Kent voor u, dokter? Zoals mijn assistente. Het is geen onzin, Mr. Smith. Vorige week is er een vitaal onderdeel van de apparatuur vernield Door een van de schoonmakers per ongeluk. Ja, gisteravond was er iemand die mijn flat in de gaten hield. Waar is uw flat, ja. de, de dokter woont boven het lab. De man die uw flat in de gaten hield, dokter, was Henderson. Een van onze veiligheidsmensen. Ja, ja natuurlijk. Neemt hem niet kwalijk. Hoe laat ging Mr. Leek in gisteren weg, dokter? Even na negen uur zaterdag. Negen uur? Dat is nogal laat, nietwaar? Wij werken allemaal over hier. Er is nog zoveel te doen. Zelfs meneer Smith werkt nog zo laat. U ging toch tegelijk met Bleken naar huis? Ik? Ja, ik zag dat u bij mij in de auto stapte. Ja, dat is waar. Hij gaf me lift. Waar naartoe, meneer? Tot de verkeerslichten in het centrum. Hoe laat was dat ongeveer? Kwart over negen, of zoiets. Dan kon u wel eens de persoon zijn die hem het laatst heeft gezien en gesproken. Iemand moet het zijn. Denkt u niet dat u weer eens moet gaan, dokter? Davidson zit met smart op u te wachten. Och ja. Natuurlijk. Goedemiddag, heer. Hij, hij is een briljant figuur, maar nogal gevoelig. Zijn werk vraagt de uiterste concentratie en daar mag niets tussen komen. Ik wou, brigadier, dat u zich niet zo gaat laten meeslepen door die uitlatingen over moord in het bijzijn van dokter Kendrick. Het is niet zomaar een uitlating, ja. Oh, en waarom denkt u dat hij vermoord werd? Zijn rechter schoen ontbrak. Hij loopt niet in de stromende regen van de auto naar de achterkant van zijn huis. Tegen de muur te klimmen met maar één schoen aan. Ik ben niet zo briljant als u, brigadier. Maar kan die schoen niet uitgevallen zijn toen hij naar beneden viel? Als dat het geval zou zijn geweest, dat die schoen er nog moeten liggen. Ik heb overal gezocht, maar hij ligt er niet. Zijn er buren die honden hebben? Honden? Honden? Kan best hè, Ik heb eens een hond gehad, die kwam altijd met allerlei dingen thuis. Ook wel eens met een oude schoen. Mm. Mm -hmm. Om eerlijk te zijn met die mogelijkheid heb ik geen rekening gehouden. En om heel eerlijk te zijn verbaast mij dat niets. En wilt u nu zo vriendelijk zijn om te vertrekken, dan kan ik mijn kopje koffie gaan drinken. Dus het is weer dood door ongeval, brigadier. <laughs> Dat is altijd zo geweest, Hodges, jongen. Jij bent degene die met die wilde moord en zelfmoordtheorie aankwam dragen. Ik heb je je gang maar laten gaan. Je bent zo jong, onstuimig. Maar ik persoonlijk heb er nooit aan getwijfeld. Een hond die de schoen gepakt heeft. Of een of andere zwerver. Kan iedereen geweest zijn. Ten slotte zou de schoen daar de hele nacht hebben moeten liggen. Wij zijn niet eerder teruggegaan om hem te zoeken dan de volgende morgen. Als hij gisteravond had gelegen. Dan nou, hadden we dat toch moeten zien, hm? Nou ja. En waarom wilde hij door het achterraam klimmen als de sleutel onder de mat lag? Dat was hij vergeten. Alle briljante figuur vergeten, wel eens wat. Ik doe het altijd. Brigadier. Ja, wat nou weer. Herinnert u zich nog wat dokter Kendrick gezegd heeft over Lekin, die altijd te hard in zijn gele sportwagen reed? Ja. U heeft zijn garage doorzocht. Hm? Wat stond erin? Een mini. Blauwe mini. Een sportwagen. Nee, maar daar stond er een in het zijstraatje geparkeerd. Een prachtig wagentje. Ik dacht dat het van een van de buren was. Die was natuurlijk van Lekin. <laughs> Je ziet het. Er is altijd overal een uitleg voor. Laten we er even aan kijken, brigadier. Je kan toch nooit weten? Oh. Ja, geel is die. dat zie ik. En op slot. Ik probeer de sleutel van Lekenis. Ja, dat was ik net van plan, jongen. Hallo, stereo in de auto. Dat daar interesseert mij meer. Op de grond, naast de bestuurdersplaats. Verdomme. De vermiste schoen. Dat doet de deur dicht. Ik geloof dat ik me weer ziek meld. Als hij van hier over de straat en om het huis met één schoen aan in die regen had gelopen, zou zijn sok nat geweest zijn. En dat was niet zo. Dus werd hij gedragen? Ja, brigadier, hij werd gedragen, hè. Omdat hij al dood was toen ze hem hier brachten. De moordenaar sleepte zijn lichaam uit de auto en gooide hem achter het huis neer. Hij pikte de voordeursleutel zodat het erop bleek met het raam open, alsof het een ongeluk was. Als de schoen er niet was geweest, zou hij vrij uitgegaan zijn. Hortjes, <lacht> oh, jongen. Wij zullen een hele stapel formulieren moeten veranderen, weet je dat? Oké, okay. we gaan eerst iets eten... en dan moesten we het nieuws maar eens aan de hoofdinspecteur gaan vertellen. Wat zeg je daar, hey? ja, D? Het spijt me, meneer. Ik denk dat het moord is. Goeie genade. Ik wist dat het fout was om deze zaak aan jou over te laten. Jij probeert zeker hotjes te imponeren, hè? Nou, nee, meneer. Ik geloof inderdaad dat er verband bestaat tussen de dood van Lekin... En... En dat meisje van het landbouwonderzoekscentrum. Ja, dat doet maar niets iets denken. Je bent daar vandaag toch naartoe geweest? Ja, stiekem toch geen kwaad in, meneer? Die Smith, hoofd van het onderzoekscentrum, schijnt invloedrijke vrienden te hebben. Hij was nogal beledigd dat jij en Hotjes zomaar even binnenkwamen lopen. Je houdt niet zomaar op met een onderzoek omdat het mensen eventueel zal storen. Nee, natuurlijk niet. Nou ja, kijk, D, ik zal je precies vertellen waar het op staat. De commissaris heeft net gebeld. Oh ja? Ja. Een belangrijke vent van het Departement van Justitie aan de telefoon. Eén van Smith's vrienden. Er is wat druk op ons uitgeoefend. Dus de commissaris wil dat we de hele zaak kappen. Ach, nee, natuurlijk niet. Hij zei dat als we werkelijk met een belangrijke zaak bezig waren, we natuurlijk door moeten gaan. Daar staat hij er volledig achter. Maar wanneer het alleen maar een vermoeden is. Eigenlijk is dat hele landbouwonderzoekscentrum een schijn. Oh ja. Ik zou neem maar een dekmantel. Eigenlijk zijn ze bezig met het nemen van proeven. Heel belangrijke proeven voor het ministerie van Defensie. Oh, nou, weet ik waarom ze zo moeilijk en geheimzinnig deden. Het ministerie wil beslist niet dat er iets gebeurt dat hun onderzoekprogramma in de war brengt. En de commissaris heeft zijn volle medewerking verleend. Daar weet ik er alles van. Nou, laten we nou maar eens even objectief bekijken. Wat hebben we precies? Nou, twee moorden, een man en een vrouw. Beide met ingeslagen schepen. Kalm, kalm, kalm, jij gaat te snel. Het meisje werd vermoord, er bestaat geen twijfel over. Na alle waarschijnlijkheid een poging tot aanranding. Maar voor hij iets kon doen, werd hij door iets afgeleid. Inspecteur Erms heeft deze zaak behandeld en jij zou het niet beter kunnen dan hij. Nee, nee. Ja, wat is er zo verdacht aan de dood van deze man? Die eerste theorie was geweldig, geweldig, ja. En de politiedokter stond er volledig achter. Dus waarom zou hij niet aan die val overleden zijn? De vermiste schoen, meneer. Die in zijn auto gevonden werd. Goed werk trouwens. Een van de buren heeft de schoen gevonden. Besefte dat het de schoen van Leken was en heeft de schoen in de auto gelegd. Die op slot zat. Goed. Dan moeten we daar een andere oplossing voor vinden. Als we maar tijd hebben. Er zijn toch verschillende manieren om een uh, autoportier open te krijgen. Ja, één uh... moment. Ja, Lawrence. Oh, ja, toch, nee. Ja, ja die zie je. Ik denk van wel, ja. Ja, ik zal u bellen. Dag, mee. Commissaris zeker? Ja, over iets anders. Maar toch doet het me ergens aan denken. Laatst had ik jouw dossier in handen... en ik heb tegen de commissaris gezegd dat ik iets aan jouw promotie wilde doen. Het zou wel mooi zijn als je als uh, inspecteur met pensioen zou gaan na alle dienstjaren... De hoofdcommissaris is nogal een struikelblok geweest... in het verleden onder ons gesproken. Maar ik geloof dat hij nu twijfelt. Misschien kunnen we het een duikje in de goede richting geven. Begrijp het, meneer. Hij was erg ingenomen... toen ik hem vertelde dat je binnen enkel uur bewezen had... dat de dood van leken een ongeluk was, nee. Maar dat, uh, even tussen haakjes, hè. Dat moet je voor jezelf maar uitmaken... nagelang het onderzoek vordert. Ik wil je niet beïnvloeden... Natuurlijk zal er wel een kleine verandering in het pensioen komen. Ik ben een beetje te laat liggen, leer. Dat is oké, okay, jongen. Niemand heeft je gemist. Ik weet wie Lekker heeft vermoord. Ik ook. Hm? Ik zet het juist in mijn rapport. Waar jij God mag het weten waar rond hangt, heb ik de zaak opgelost. U? Wie heeft hem nog vermoord? De wet van de zwaartekracht. Hij sprong niet. Hij werd niet geduwd. Hij viel. Een van die vervelende ongelukken waar ons leven vol van is. Ik begrijp het niet, brigadier. U weet toch dat het geen ongeluk was? Dat was voordat ik met de hoofdinspecteur gesproken had. Hoe bedoelt u dat? Ik kon kiezen of als brigadier of als inspecteur met pensioen gaan... ...schijnt dat Mr. Smith invloedrijke vrienden heeft... ...en die willen dat het onderzoek gestaakt wordt. Waarom nou? Kijk eens, jongen. Dat landbouwonderzoekcentrum ...is een dekmantel voor onderzoekingen van het ministerie van Defensie. Huh? Politieonderzoek kan de hele boel in de war sturen. Kan ik toch niet laten gebeuren? Dus dan wordt er een dubbele moord uit in de doofpot gestopt. Jongen, het is geen moord, het is een ongeluk. Ja, het staat in mijn rapport. Zwart op wit. Ja, ik ga die boel niet nog eens uittikken. Zelfs al zou de moordenaar hier nu binnenlopen en alles opbiechten. Hij zou weer kunnen moorden. Als je er zo zeker van bent, vertel dat dan maar aan de hoofdinspecteur. Die zal toch niet meer luisteren. De zaak is afgesloten. James Edward Laking is overleden aan een ongeluk. Weer een triomf voor Brigadier D. Nou, jongen, ik denk nog niet zo zielig, hè? Jij moet een beetje respect voor me tonen, als ik inspecteur ben. Misschien respecteer ik wel de rang, maar niet de manier waarop u hem kreeg. Op mijn leeftijd, jongen, is het dan mooi dat je hem krijgt. Welke promotie ik ook zal krijgen, ik wil het eerlijk verdienen. Ja, ja. Oh, Sorry, neem me niet kwalijk, brigadier. Laat maar zitten. Maar Ik weet wie leken vermoord heeft. Vergeet het nou maar, de zaak is afgedaan. Wie dan? Smith. Jij bent gek. Daarom ben ik zo laat. Ik heb het met een van de bewakers van het onderzoekscentrum gepraat. Hij heeft bij de politie gewerkt en is daar pas een week. Hij zag Leken gisteravond in zijn sportwagen verdrekken. Oh ja? Alleen, Leken reed niet zelf, maar Smith. Leken zat opgepropt op de stoel naast de bestuurder. Op zijn plaats gehouden door de veiligheidsriem. De bewaker zei dat het leek alsof hij sliep of dronken was. Maar ik zeg dat hij dood was. En Smith heeft hem vermoord? Ja. Waarom? Om alle research te saboteren. Het meisje werkte eraan, dus vermoordde hij haar. Leken werkte eraan, dus we hij hem. Zou het niet gemakkelijker geweest zijn als die dokter Kendrick ook nog vermoord had? Ten slotte is hij de sleutels. Ja. Dokter Kendrick wordt dag en nacht bemaakt. Ja, dat is zo. Nou? Ja, wat nou? Nou, wat gaat u nou doen? Ja. Uh, misschien heb je wel gelijk. Alleen, de rechterlijke macht staat niet aan onze kant, weet je dat? Je zult ze moeten overtuigen. De Smith bestuurde Lekens auto. Is dat een misdaad? Mag dat soms niet? Jij denkt dat Lekens dood naast hem zat. Maar probeer dat maar eens te bewijzen. is dus Mr. Smith ontglipte dans. hij Zou niet de eerste zijn als dat mocht gebeuren. Je hebt niet genoeg bewijzen, jongen. Zelfs niet om mij te overtuigen. En mijn maatstaven zijn lager dan die van anderen. We oh, Vergeet het allemaal al. Laten we het dossier maar in de kast bergen. Brigadeer! We hebben hem. We hebben wat? De dossierkast. U wilt bewijzen. Ik zal ze u geven. Viel u vanochtend niks vreemds op in het kantoor van Smis? De manier waarop zijn dossierkast geplaatst stond? Nee. nee? Toen hij het dossier van Leken wilde pakken, ging zijn hand naar de zijkant van zijn bureau... ...waar de dossierkast waarschijnlijk gestaan heeft. Toen herinnerde hij het zich en liep vervolgens door zijn kantoor naar de kast toe. Dat klopt. Ik moest opzij, zodat hij erbij kon. En nog iets. Ja, het stond niet pal tegen de muur, maar enkele centimeters ervan af. Waarom? Ik geef het op. Je kon op het kleed bij zijn bureau zien waar de kast gestaan had. Hij had hem nog maar pas verplaatst. Hij moest hem ook nog als de secretaresse wijzen toen ze naar zijn uitgaande postbak zocht. Waarom zou je hem verzet hebben? En waarom juist op die meest opbarthische plaats? Waarom? Vertel het me alsjeblieft. Ja, ja. omdat er op het kleed iets was dat bedekt moest worden. Een bloedvlek. Bloed van hoofd toen hij hem gisteravond in zijn kantoor de hersens insloeg. Theorie, waar is het bewijs? We verschuiven de kast. Is er een bloedvlek, dan hebben we hem. Hij laat ons nooit binnen. We moeten een bevel tot huiszoeking hebben. En wat gebeurt er als blijkt dat er helemaal geen bloedvlek op dat rotkleed zit? Nee, vergeet het maar. Luister, luister. Ik stel voor om het niet officieel te doen. Laten we vanavond nou eens in het kantoor van Smis gaan rondneuzen. Jij bent gek. Het is een kwestie van vijf minuten. We verschuiven de dossierkast. Is er geen bloedvlek, schuiven we die kast weer terug en is er geen haan die de graait. Maar als er wel in is... S'avonds in iemands kantoor inbreken. Ze gooien me eruit als ze het ontdekken. Met bijna aan mijn pensioen. <tie> Dit is het me niet waard. Ze ontdekken het niet. Dat soort geluk heb ik nooit. Ik ben al met de baas overeengekomen dat we de zaak zouden afsluiten. Goed dan, brigadier. Vergeet het maar. Ik dacht alleen dat u het wel eens prettig zou vinden... voor de verandering een echte politieman te zijn. Ik wil uw dierbare promotie niet in de weg staan. Ik ga wel alleen. Jij blijft hier. Dat is een bevel. Oh... Dus nou ga je de grote meneer uithangen tegenover mij, hè, brigadier? Ja, dat doe ik zeker. Nou, ga zitten. Ik zeg ga zitten! <lacht> ja. Ja. Ja. Hoe moeten we daar dan binnenkomen? Wat streng bewaakt. Brigadier, die oud collega heeft vanavond dienst. Hij laat ons wel door. Ik kom u om half tien ophalen. Is het is toch niet dat we zouden komen. Ga eens opzij. Ja. Natuurlijk zou dat de laatste we zijn. Ah. Misschien had ik toch beter inbreken kunnen worden. Wat is dat? Ik kan niks. Stil. Ik hoor iets. Verbeelding. Misschien. Ja, kom. Uit. Au! Oh. Heb je die kast gevonden? Nee, mijn knie. Ja, hier, hou je lantaarn laag. Het ja, lijkt het wel een zoeklicht. Nou, ja, goed, gaan we nou eens even met het verschuiven van die kast. Ja. Nog iets, nog iets, goed, goed ja, ja. Oké. Okay. Zo, nou, hartjes. Zeg, stil. Nou, belangrijke belangrijk moment is aangebracht. Doet er niks toe, jongen. Ik heb me ook wel eens vergist. Maar zie je dan niet waarom er niets is? Kijk eens. Hou die daar aan de beneden Kijk eens. Hij heeft het opnieuw laten bekleden. Verdomd. Hij hm? heeft er geen gas over laten groeien. Hè? Hm. vond die oude trouwens mooier. Er zat niet zoveel blauw in. Nou, kom, laat me die kast dan nou maar weer terugzetten. Zeg, dit is Hoe nee dat? Centrale. Ik wil de politie. Centrale. Waarom wilt u de politie, dokter Kendrick? Wie bent u? Wij zijn van de politie. We zijn hier vandaag al eerder geweest. Ja, ik herinner me. Godzijdank. De telefoon. De telefoon doet het niet. Laat mij eens proberen. <lacht> uh -huh. Ja, niets. Ik ben nu aan de beurt. Iemand probeert me te vermoorden. Waarom denkt u dat? De man van de veiligheidsdienst die mij moet bewaken lag bewusteloos voor de deur van mijn flat. Waarschijnlijk een klap op zijn hoofd gehad. Hmm, waar is die nou? Ik, ik heb hem niet aangeraakt. Hij heeft een dokter nodig. Ik probeerde vanuit mijn flat te bellen, maar mijn telefoon doet het ook niet. Ik ben hier naartoe gegaan. Iemand is me gevolgd. Weet u dat zeker? Ja. Luister, daar komt hij. Zak daar hem uit, hartjes. Tante Kendrick, bent u daar? Gelukkig, het is Mr. Smith. Stil. Schuif het raam op. neem de dokter midden buiten, ga naar de auto en groep hulpen. Ik zal Mr. Smith van hem even bezighouden. Deze moeder hangt eigenlijk... Ik taal. ben lang genoeg, donder op. Deze kant uit, dokter. Kom hier, kom hier. Ben je daar binnen, dokter Kendrick? We zijn toch op! We zijn nog doden. los. Ik ben blij dat ik u heb. Laat vallen, laat te vallen! Als u zich niet beweegt, doet het toch geen pijn. Brigadier D. Jazeker, meneer. U gaat met mij mee naar het bureau. Waar is dokter Kendrick? In veiligheid. Veilig? Jij stommeling. Hij heeft bijna zijn bewaker vanavond vermoord. Waar is hij? Be bijna zijn bewaker vermoord. Hij heeft al twee moorden gepleegd en hij kan, al, hij kan het nog eens doen. Waar is hij? Hij is met Hotjes in de auto weg. Ik hoop voor u dat Hotjes niets mankeert. Laten we gaan zoeken. Daar zijn een paar bewakers. Hé! Hey! Jullie daar! Waar staat je auto? Om de hoek. Daar! Oh God, nee. Hey. Brigadier! Mr. Smith! Iemand heeft deze man zijn hersens ingeslagen. Hij he herinnert he he, het zich nooit naderhand. Nou, dokter. Geef hier. Geef nou maar hier dat pijploot, dokter. Oké. Okay. Peters, neem mij mee. Wie zou nu zoiets vreselijks kunnen doen? Is het goed met je? heeft geluk gehad. heeft niets gebroken. Wat is er gebeurd? Gaat het weer? Kom. Kendrick deed het. Denk je dat je kunt staan? Ja. Ja, ik denk het wel. Wat? Kendrick. De geniaalste chemicus die dit land tot nog toe ooit heeft gekend. Geniaal. Hij is krankzinnig. Dat ligt dicht bij elkaar. Wanneer hij zijn goede momenten heeft, is hij briljant. En als hij krankzinnig is, dan moet. hij. Ja. We hebben hem nauwlettend in de gaten gehouden sinds dat meisje. Lekin kende het risico. Hij is waarschijnlijk te nonchalant geweest. Ik deed alsof zijn dood een ongeluk was. De schoen heb ik over het hoofd gezien. Ik moet hem arresteren, Mr. Smith. Geen sprake van. Het spijt me, maar zijn werk is veel te belangrijk. De proeven zijn bijna afgerond. Hij zou weer kunnen moorden. Mogelijk. Maar dat is een risico dat ik wil wagen. U misschien wel, Mr. Smith. Maar ik niet. Wat heb je gedaan, D? Doe die deuren dicht, hotjes. Ik beschuldig hem van moord, meneer. Er staat hier heel wat op het spel, D. Dat zal Mr. Smith je toch zeker wel verteld hebben. Ja, jawel, meneer. Maar niemand staat boven de wet. Hoe belangrijk die ook mag zijn. Tenminste, dat is mij geleerd. Ik heb twee moorden gepleegd en ik kan het nog eens doen. Maar het werk wat hij doet zou het leven van duizenden kunnen redden. Ze gebruikten eenzelfde soort argument toen ze de atoombom lieten vallen. Ik beschuldig hem van moord. Je hebt geen enkel bewijs. Oh nee, meneer. Allereerst de vermiste schoen. Welke vermiste schoen? Ik heb de overlijdensakte hier. En er waren twee schoenen aan het lichaam toen hij werd binnengebracht. Dat We zien. Dit is niet hetzelfde rapport. Dat is veranderd. Dit is het enige rapport wat nu bestaat, nee. Oh. Juist. Het spijt me. Maar ik heb mijn instructies van hoger hand. Ik heb dat rapport helemaal niet nodig. Mijn bewijzen zijn sterk genoeg zonder dat. Smith heeft toegegeven dat hij het ongeluk in zijn heeft gezet. En hij zal het ontkennen. Het zal jouw woord zijn tegen het zijn. Nee, meneer. Niet alleen mijn woord. Hodges was erbij. Hodges? Hotjes! Ik herinner me helemaal niet dat Mr. Smith zoiets heeft toegegeven. Wat bedoel je dat je dat niet kunt herinneren? Het is, het is nog een uur geleden! Je was erbij, jij stond naast me. Oh. Begrepen. Voorgedragen voor een promotie. Je kunt gaan, Hotjes. Je moet maar niet te slecht over hem denken, hè? Nee. We hebben erg lang met hem moeten praten. En wat jouw promotie betreft, ga zitten en neem een sigaret.